3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wereldwijd is met teleurstelling gereageerd op het besluit van Kofi Annan... om te stoppen als bemiddelaar in het conflict in Syrië. De gezant voor de Verenigde Naties en de Arabische Liga... gooit eind deze maand de handdoek in de ring... omdat zijn vredesplan op niets is uitgelopen. Annan bekritiseert de VN-veiligheidsraad die verdeeld blijft over het conflict in Syrië. Terwijl de Syrische burgers dringend behoefte hebben aan actie... blijven de leden van de Veiligheidsraad met de vinger naar elkaar wijzen. Al dus Een fotocamera in een blikje, geplakt op een verkeerspaal... heeft tot flinke ophef geleid in Middelburg. Agenten troffen het verdachte pakketje gisteravond aan in het centrum van de stad... Na de vondst werd de omgeving afgezet, bewoners moesten lange tijd binnen blijven en de politie zette dranghekken neer om nieuwsgierigen op afstand te houden. Ook de explosieve opruimingsdienst werd gewaarschuwd. Tips van bewoners leidden naar de Sterrenwacht in Middelburg. Toen medewerkers van de Sterrenwacht kwamen kijken was het probleem snel opgelost. In het blikje bleek een speciale camera te zitten waarmee foto's werden gemaakt van de nachtelijke hemel. Op de Olympische Spelen heeft Ranomi Kromowidjojo goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Op het keerpunt halverwege was ze nog vierde... maar dankzij een sterke eindsprint wist ze de 100 meter toch te winnen... in een Olympische recordtijd van 53 seconden rond. Zelf was Kromowidjojo Jojo over die tijd niet helemaal tevreden... maar zo zei ze, goud is goud. Het is de tweede gouden medaille voor Nederland deze Spelen... na het goud voor Marianne Vos afgelopen zondag. Kromo Jojo had met het Estafette-team al zilver gewonnen. Vandaag komt ze ook weer in actie in de series van de 50 meter vrije slag. Het weer vannacht overwegend droog. Alleen in het zuidwesten een paar buien, minimaal rond 12 graden. Overdag wisselend bewolkt met in het binnenland buien met kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Oh, nou heb ik mezelf in de nesten gewerkt, zeg. Wat ik zeg tegen ben, ik draai iets leuks zonder dat er doorheen gezongen wordt. En ik, uh, ik roep op de, op de chat te vinden via uh, nachtsuster.net. Dus www.nachtzuster.net. Weet iemand een leuk stukje muziek waar niet doorheen gezongen wordt? Komt de suggestie van de Bolero? Ja, dat, dat ken je vast wel. Dat, dat is het, het, uh, het muziekje dat in de film Ten wordt gebruikt. Waarin. Um, Ach, hoe heet ze nou? Ach, hoe heet ze? Uh, Bo Derk. Ja, Bo Derk met al die vlechtjes dan zo over het strand en zo. Nou ja, iedereen uh, uh, ouder dan uh, 40 heeft uh, in ieder geval een beeld, denk ik. 30 moet ik zeggen. Uh, alleen dat muziekje duurt uh, 14 minuten. Hij is misschien wel een beetje lang. Maar ik uh, kon zo snel even niks anders vinden. Ik kan wel nog even zeggen dat je al je vragen door kunt geven via 0800 1121. En ook dus je antwoorden op uh, de vraag van Adil. Oh, die is al eigenlijk beantwoord. Maar wil je nog iets toe willen voegen over uh, ja, het feit dat Groot-Brittannië als uh, natie meedoet aan de Olympische Spelen. maar dat de landen ap apart meedoen aan bijvoorbeeld voetbalwedstrijden? Uh, uh, ben die uh, nog wil weten hoe het zit met zijn uh, scooter, die is opgevoerd. En uh, ja, naar aanleiding van het verhaal van zojuist ben ik nog benieuwd... wat je voor boete krijgt als je op een opgevoerde scooter rijdt. Helene wil weten waar ze gans kan krijgen, want die wil graag een gans opeten... maar kan, hem ne kan nergens een gans krijgen. 0800-1121. Dick wil weten hoe het zit met de rechten van liedjes... want hij wil met zijn band graag een, uh, twee liedjes van Herman Brood opnemen... En wil graag weten waarom je voor, volge, voor sommige liedjes wel heel veel rechten moet betalen... of uh, dat je ze niet eens op mag nemen en dat er anderen helemaal geen problemen geven. Joop met zijn verhaal over de medicijnen. Misschien heb je daar nog een aanvulling op via 0800 1121. En Ben dus met die vraag over dat auto's soms bijvoorbeeld op televisie... van rechts naar links door het beeld rijden... maar dat de wielen dan lijken te draaien de verkeerde kant op. Hoe kan dat? 0801121. Mailen kan naar Nachtzuster omroepmax.nl uh, Twitteren via apenstaatje Nachtzuster en chatten dus via ja. www.nachtzuster.net. En uh, ja, daar zat ik dus met die bolero van 14 minuten. Nou ja, als Ben het wil, het is voor Ben. Dan gaan we gewoon de bolero. De hele bolero hoor. 14 minuten. Of inmiddels nog uh, 13 minuten en 40 seconden. Is hij afgelopen? Hij is echt afgelopen. Ja, 14 minuten, Rafael en uh, de Bolero. Goed, het is de honderdste zuster. Ik denk, als Ben een keertje iets wil horen, zonder dat er doorheen gezongen wordt... en dit is het eerste wat in me opkomt, dus dat ook verschrikkelijk. Maar goed, de, nou, het, is, het is natuurlijk prachtig muziek daar niet van, maar het duurt best wel lang. En stel dat je bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur bent en je denkt al een tijdje van... goh. Nou, lekker. Ik zet Radio 1 aan, want daar wordt tenminste gekletst, zodat ik niet in slaap val. Dan, dan, duurt 14 minuten echt heel lang. Dus uh, sorry daarvoor. En uh, sorry ook Inge, goeie nacht. Goede nacht. Want jij, ja, de, volgens mij was het echt om uh, tien voor drie al de bedoeling dat ik met jou ging, uh, ging praten. Maar ja, soms, yeah. soms, het loopt zoals het loopt. Ik weet het nooit ja, wat. Ja, ja. En ik kon de Bolero niet uitzetten zonder dat we de climax gehad hadden. Nee, dat mag ook niet. Nee. Maar wat kan nee. ik voor je doen, Inge? Nou, Inge, ik, ja, ik durf het zwart niet te vragen, maar gaat het van Michael Shield me draaien. Oh, het, het wordt nu een muziekplatenprogramma, hè? Uh, dat duurt drie keer tot nu, uur. <laughs> en dan kan nee. jij in tussentijd even uitrusten. Maar het erge, Inge, is: weet je, ik vind altijd, als je het over muziek hebt. Dat, echt, dat mijn hart gaat daarnaar uit. Ik vind, als je het over muziek hebt, dan wil je het horen. Ja, Tenminste ik in, te in. het zitten luisteren. Nee, maar in negen van de tien gevallen dan, hè? in dit geval even niet, maar eh, jij zegt nu van je moet Mike Oldfield draaien, nou denk nou weet ik gewoon zeker dat mensen thuis ik oh, ja, Mike Oldfield, dus dan moet ik eigenlijk Mike Oldfield draaien, dus wat dat betreft zit ik nu in een, een, een, een, een ik weet je wat ik doe? Ik doe Wees, gewoon zachtjes een beetje bus. ik doe het een beetje Wees, op de achtergrond. Ja. Nu ja. ja, schat, het is ja. je honderdste uitzending. Je ja. heeft mij een uh, vogeltje uh, in mijn oor gefluisterd. Ja. En ik zou voor jou Lang zal leven zingen. Oh, is dat nu? Ja. En oh, dan moet ik de muziek weer uitzetten, want anders kun je geen toon houden. Uh, ik denk dat ik wel red hoor. Oh, oké. Okay. Nou, dan ga je gang. Lang zal leven, lang zal leven, lang zal ze leven in de Gloria. Dat ik ja, jij denkt van, uh, we hebben al genoeg muziek gehad, even. Ja, zo ongeveer. Denk, Dankjewel. Leiden, ik, ja. ik val bij jouw programma in slaap, meestal voor de tijd. Ja, dat, dat zie ik, denk... ik dan maar als een compliment. Ja. Uh, voor de tijd val ik in slaap en dan ja. word ik wakker en denk, ah, Astrid. Ze is nog bezig. En dan ben ik klaar wakker. Oh. En... Totdat je stopt. Totdat je stopt. Is dat goed, Inge? Want ik, anders nou, doe ik het anders, hè? Dan praat ik gewoon wat zachter. Ja, nee, jij moet daar gewoon elke nacht mee doorgaan en niet één avond in de week. Ja, ik zou het graag willen, maar het zou heel naar zijn voor mijn collega's... die ook met heel veel plezier een programma maken natuurlijk. Ja, dan moeten ze wel plezieriger worden. Ja, nou, dat, uh, de, ja dat, uh, daar verschillen ja. natuurlijk ook de meningen wel over. Maar, uh, maar morgen nacht ben ik weer. Ja? Ja, maar met een heel ander verhaal. Dat is, uh, is het de nacht van uw leven. Dan komen er vijf... De, de, echt, Ik dacht, dat dacht heb ik me een beetje vergist. Ik dacht, het lijkt me zo leuk om met hele gewone mensen te praten. Meestal word je uitgenodigd bij een radioprogramma... omdat je iets heel bijzonders hebt gedaan. Ik dacht, als het nou gewoon hele gewone mensen zijn... die heel graag over hun leven willen vertellen... dan geven we die mensen de mogelijkheid om dat te doen... En dan mocht van Omroep Max, dat mag ik er een paar, een paar vrijdagnachten, mag dat. Alleen mm. iedereen die zich opgeeft, maar iedereen heeft toch weer een bijzonder verhaal. Ja, ik ook. Gewone mensen bestaan helemaal niet. Nee, er bestaan geen mensen, want ieder mens nou, is apart. Mensen wel, ja. En ieder mens is, is uniek. Ja, nou dat is helemaal waar. Maar goed, de vijf mensen dus morgen nacht, maar dat helemaal terzijde. Maar Inge belde je om te zingen? Dat er ruimt. Nee, ik, ik belde helemaal niet om te zingen. Ik oh. belde om te vragen. Waarom hebben mensen zoveel te vragen? Oh. Ja, ik ben er altijd heel blij mee. Want anders dan zit ik hier vier uur natuurlijk alleen maar bolero's dat te draaien. Dan je neus te peten. Ja, nou, dat, dat doe ik stiekem toch wel. Maar daar zit ik, nee, daar zit ik alleen maar bolero's. En af en uh, toe een stukje Mike Oldfield verder. Maar jouw vraag ja, is waarom en... mensen... Maar de mensen zijn toch van uh, nature... Zijn we toch... Um, Nieuwsgierig? Uh, is een van nou, de eigenschappen van de mens. Eh, nou, nou, nou, ik weet. Het. Jij niet? Sommige dingen hoef ik niet te weten. Oh, oké. Okay. Ja. Waarom de... een brommer zo hard gaat of dit of een. Oh, ja. uh, excuses aan die manier, maar dan een ding van. Echt, yeah. Ja, maar ja, als ik daaraan begin, Inge, ik kan natuurlijk geen onderscheid maken. Iedereen nee. mag vragen wat hij vragen wil. Ja. De en, enige ik, regel is dat je het moet willen weten. Maar ja, als jij wil weten waarom mensen zo graag dingen willen weten... dan vraag ik weer, bel even als je weet waarom mensen zoveel dingen willen weten. Naar nou, 0800-1121. Nee, maar dan ga ik het je antwoord geven. Nee. Oh, nee. Nee, je kunt niet bellen met de vraag en ook het antwoord geven. Zo werkt het niet. Nee, nee, nee. dat kan niet. Nee, nou. Maar er werd me in mijn oortje gefluisterd het was je honderdste. Ik zeg, oh, daar ja. ga ik zingen. Ja, en daar ben ik altijd blij mee, Inge. Weet ik niet dat ik de hele of op mijn neus krijg. Nee, dat was een meevalletje, die kreeg je er gratis ook nog bij. <laughs> nou, ik, ik, uh, ik leg je vraag voor aan de mensen die daar misschien antwoord op willen geven. Via ja, 0800. en ik vind dat jij toch wat, uh, wat meer tijd moet nemen aan vragen bij uh, hoge ponzen. Ik zal het vragen. Ik uh, loop morgen even langs uh, via de directiekamer. Ja. Dat is een leuke directiekamer. Ja, dat weet ik niet. Ik kom daar nooit. Nou. Ik weet waar het is. Maar nou, ik heb nu honderd afleveringen gehad. Ik kan er nu wel een keer langs, toch? Ja. Ik, ik loop er morgen even langs. Ja. Dankjewel, Inge. Is goed. Hé, hey, mij doorgaan, hoor. Want ja. jij bent het enigste leuke voor ja, mij. Ja, nou, nu is het genoeg, Inge. Want anders gaan mensen het irritant vinden. Dat moeten we ook weer niet hebben. Oké. Oh, oké. Okay. Nee. Wel trusten. Trusten, jij ook. Joe. Doeg. 0800-1121 Marijke. Ja, hallo. Hallo. Jezus, ik heb veel geduld gehad. Ja. Ik Bolero dus... en nog uh, Inge. Eerlijk waar? Heb je de alle, de allebei heb jij moeten wachten. Ja, ik heb erop moeten wachten. <laughs> en ik dacht nog: van, je moet gewoon Karel Kraaienhof opzetten of Toots Tielemans. Dat zijn wel een beetje nummers die wat minder uh, van tijd zijn of de Bolero. Dat... Dat was maar nog dat eens was een goeie geweest. Ja. Was me dat maar te binnengeschoten. Karel ja, Kraaienhof. Ik kreeg geen kans. De band, nee. Bon Deneon, of hoe heet dat? De nummer van uh, Maxima en Willem-Alexander. Prachtig. Ja, de, maar da, was me dat nou maar te binnengeschoten. Nee. Ja, maar ik kreeg geen kans meer om het te zeggen. Want, uh, nee, ja. ik startte die bolero al. Zit, ja. Ik drukte al op adem. Ja. Ik heb 14 minuten wachten. Uh, ja. Maar... Ja, dat maakt het niet uit. Ja. Ik heb het gedaan. Nou, daar ben ik blij om. Ik, ik ga nu proberen om het de moeite waar te maken voor je. Ja. Nou, ik heb een hele schattige vraag. Ja. En dat is, waarom kan je gewoon een, een, een deuntje in je hoofd hebben? En je ja. Zegt, tuit, en dan sluit je... Ik kan dus goed sluiten. Ja. En dan zeg je een ander toontje... Tuit, ja. En dan kan je meteen je lippen zo zetten dat je het kan fluiten. Oh ja. Kan jij dat ook? Nee. Ik bedoel. Ja, nee ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Maar je raakt een heel terpunt bij mij. Oeh, en dat is. Nou ja, ik ben namelijk echt zo. zo... Amuzikaal. Nou, amusicaal vind ik nou meteen weer een groot woord. Dat dekt de lading niet helemaal. Maar ik ben echt zo toondoof als de pest. Oké. Okay. En dan ben je niet muzikaal, want ik ben hard, ik kan heel goed ritmes. Ja, oké. Okay. Maar, maar toon, ik heb toevallig, vroeg iemand me laatst: kun je een liedje fluiten? En dan moesten, ja. moesten mensen raden welk liedje ik floot. <lacht> en toen floot ik echt dat ik dacht... ik fluit nu echt een onwijs bekend liedje, dacht ik. Ja. En niemand die het herkende. Maar ook echt nou. iedereen zat me aan te kijken als walvissen... alsof ze water zagen branden. Nee. Dat was nee. ja, En Ja, maar in precies wat jij nu zegt... Is dus ja. daar gaat het bij mij mis. In mijn hoofd klopte het, want toen ik het later terughoorde... We hadden het opgenomen en ik hoorde het terug. En toen dacht ik, nee, inderdaad, ik fluit niet wat ik in mijn hoofd heb. Dus daar gaat het mis. Maar, mensen, maar jij gaf net het voorbeeld. Jij, jij laat de toon horen en vervolgens ja. fluit jij ook die toon. Ja, maar precies. Maar hoe kan het dan dat je lippen gelijk die toon zetten? Ik ja dat is daar knap niks van. Ja, dat is knap. Nou, dat, dat is niet knap van mij. Ik ja, het het veel mensen dat kunnen dat, hè? Ja, absoluut. Ja, ik er nou niet één een, ding een in, dan zou ik uh, wel uniek zijn. Ja, ik ben toch wel uniek, maar niet in dat soort dingen. <laughs> Geloof ik niks. Nee, als we met z'n tweeën zijn, dan ben jij daar uniek in. Maar inderdaad, zijn er <laughs> heel veel mensen die inderdaad, uh, tonen kunnen reproduceren door te fluiten. Ja. Goh, ja. Het is ook zo raar, weet je wel, dat als, uh, als je een koptelefoon op hebt en je hoort jezelf, dan ga je veel langzamer zingen. Ken je dat nog? Nee, dat, dat gebeurt alleen als je jezelf met vertraging hoort. Ja, precies. Ik uh, had vroeger zo'n ding. Ja ja, ja, ja, fantastisch. Op de radio. Fantastisch. Ja, dat ja, was mooi. Ook, Moest je dan niet ook een snor opzetten? Ja, Moest je een koptelefoon ja, opzetten wel, en een ja. snor op? Dat, nou, ja, dat zou ik eigenlijk niet eens meer moeten weten. Waarschijnlijk was ik toen twee, mocht ik van mijn moeder televisie kijken. Ja, precies. Um, maar goed. Ja, dat is mijn Marijke... Ja? Kun jij een stukje Karel Krijhoff fluiten? Kun je dat? Jezus Christus, ik heb... Nou, gevolgd, nou, nou, nou, nee. niet zo schelden op de radio, hè. Of nee, nee, nee, vloeken. Sorry, ik krijg wel problemen sorry. mee. Nou, ik geen EO, hè, gelukkig. Nee, natuurlijk niet. Maar je moet ook geen mensen... geen nee, slapende bent, nee. mensen wakker maken. Excuus, excuses. Ja. Maar, misschien helpt het als ik hem aanzet. Dat nou, is goed. Denk mee. Oh, ja. Maar daar komt straks dat koor erbij. Ik laat je gewoon aanstaan, en doe je bij het koor. Doe jij even mee. Dat <laughs> is goed. Fluiten? Ach, ik kan helemaal niet fluiten. Oh, zingen mag ook. Ik kan wel zingen. Duurt veertien minuten dit liedje. Ook alweer? Nee. Meen <laughs> je niet? Nee, hoor. Zo <laughs> oh, mooi, hoor. Moet je al huilen? Nee, dat ga ik pas doen als het koor begint. Oh, oké. Okay. Dat werkt zo mooi, dan ik maximaal weer in de kerk staan. Ja, inzoomen. Helemaal Alexander. Ja. En dat praatje over haar wangen. Oh. Nou, een mooie man tegenover me had ze tango gaan dansen. Oh? Ja, maar die is het dan niet? Nee? Nee. <laughs> nee ik ja? dans wel een aardige tango hoor. Jij wel? Ja hoor. Oké. 1, 2, heen en weer. Hoe oud ben je eigenlijk? Hè? Ja, wat zijn dat nou voor vragen? Ja, gewoon een hele interessante vragen. Alsof ik dan geen tango kan dansen. Hoe, zou ik, hoe oud hoor jij mij? Ja. Hoe oud ik jou hoor? Ja, dat is leuk hè. En mijn stem? Oh ja. Weet het niet. 44. Oh, dankjewel. Ja, zie je, je, moet altijd iets lager gaan zitten. Ja, op het is 55. <laughs> oh, dat hoor je hart. niet, hoor. En jouw stem blijft wel 28. Ah. Maar je hebt al een keertje. Eén. Eentje? Een hele kudde, joh. Ja, dat meen je niet. Ja. Grappig is dat, dat. Ben die wilde graag uh, uh, liedjes zonder tekst... Yeah. Zit ik liedjes zonder tekst te draaien, zitten we er doorheen te praten? <laughs> Waar blijft dat koor van jou? Dat ja, komt, komt nog. Dan oh. moet je gewoon geduldig afwachten. Oké. Okay. Maar ik kan maar één stem zingen, hoor. Na het koor zingt wel vijfstemmen. ook, okay, ik hoor wel een koor trouwens. Maar dan is het toch niet zonder. Uh, of ze doen alleen maar A. Ja. Daar komt die traan van Maxima. Ja. Da -da -da -da. Komt hij alleen weer terug? Oh, dit is zo mooi. Prachtig, dankjewel. Alsjeblieft. En jij bedankt hè. Oké, okay. dag als het wist. Goeienacht. Gefeliciteerd nog met je uitzending. de uitzending. Dankjewel. Doe toch. Idios Noninho van uh, Karel Krijhof. Naar aanleiding eigenlijk van de vraag van Marijke... die zich afvroeg hoe mensen tonen kunnen reproduceren door te fluiten. 0800-1121, als je daar een antwoord op kunt geven. Kevin, goeiedag. Ja, goeiedag alstublieft met Hallo. Uh, Kevin. Hi Kevin. Nou ja, het is me toch gelukt om er doorheen te komen. Ja, je moet even doorbijten. Ja, je moet even doorbijten, inderdaad. Ja, als we, als we 15 minuten muziek draaien en ondertussen zijn alle lijnen bezet, dan wordt het helemaal een, uh, ja, een opgave. Ja, maar goed. Maar ik heb er nog niet zoveel uit, want ik heb alle tijd. Dus, uh, ja, gelukkig. Uh, ja, toch? Nou, fijn dat je er bent. Ja, ja gezellig. Hè? Ik uh, wou je als eerst ook even feliciteren met je onderste uitzending. Dank je wel. Ja, en zo de, geen... de hele nacht gefeliciteerd met iets wat natuurlijk ja. helemaal geen. Ik bedoel, ik maak dit programma natuurlijk met harte ziel... en met, met zoveel plezier dat ja, het worden er vanzelf honderd. Ja, laten we hopen dat er nog, nog honderden meer worden, toch? Laten we dat hopen, inderdaad. Maar ja, ja, goed, ja. waar bel je over? Ik uh, wou reageren op de vraag over de ganzen. Ja, want laten we ook antwoorden zien te vinden op de vragen. Dat is misschien een idee, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Die, uh, de, of tenminste, de ganzen in Noord-Holland... Uh, die geschoten worden, die uh, gaan richting de voedselbank. Eerlijk waar? Mijn, ja, mijn, uh, mijn oom die is jager, die is uh, in februari ook in het NOS-journaal geweest. Ja, dat is een hele bekende Nederlander geworden ja. uh, en, die, en die is jager in, vlakbij Schiphol ja. en die uh, schiet met een uh, groep hier in Noord-Holland ongeveer 40.000 van die ganzen uit de lucht. Oh, ja, ja je en, klinkt uh, heel trots, <laughs> maar dat is toch ook een raar beroep of is het een hobby? Nee, het is meer een hobby. Mijn, ja? uh, mijn oom die wat, uh, die ouder, die is al wat ouder, net als mijn vader, die is al de 65 gepasseerd. Maar goed, die moeten wat te doen hebben. Hè, dus ja, die, uh, en, en die gaat dan naar Schiphol ganzen neerschieten. Nou, die schiet die bij Schiphol, die wordt eigenlijk in heel Noord-Holland. Uh, in heel Noord-Holland? Ja, voor Schiphol. Ja. Omdat het uh, een gevaar is voor het vliegverkeer. Dat is en, ook raar uh, eigenlijk, hè? Nou ja, als zo'n uh, gans in de motor komt, dan uh, is het going down, going down, like. me. Oh. Ja, maar ja, ik weet het niet, maar die ganzen die vlogen daar toch eerder dan die vliegtuigen? Uh, ja, dat is inderdaad zo. Ja, daar heb je wel gelijk in. Dus het zou logischer zijn als de ganzen de vliegtuigen uit de lucht schoten. Maar dat, is, ja. dan, dat gaat misschien weer heel ver. Maar, maar ja, nee, ja, ja, ik wist wel dat ze speciale vogelverjagers hadden op Schiphol. Maar dat ze echt ook uh, ja, rondom al die banen alles. Ja, Hoe hoog ja. kan een gans? Dan kan een gans zo hoog. Ik zou het echt niet weten. Ik heb voor oh. de rest helemaal geen verstand van ganzen. Van maar je weet het. Nee, maar goed, en dan worden ze neergeschoten en dan gaan ze naar de voedselbank. Ja, dan gaan ze naar de voedselbank in Noord-Holland. Die uh, dat is in februari ook ergens in het NOS journaal uh, geweest. Ja. En uh, ja, die, uh, die zijn er erg blij mee. En, die, en dan en dan zitten al die mensen die uh, naar de voedselbank moeten omdat ze het niet zo ruim hebben, die zitten gans te eten. Nou ja, die kunnen de keuze hebben. Het gans denk ik, ik weet niet of ze ja. keuze hebben bij de voedselbank. Maar in, in Noord-Holland gaan ze naar de voedselbank... en ze gaan dus niet naar poeliers en dat soort dingen toe... omdat die, uh, ja, die betalen er niet zoveel voor... omdat er niet zoveel vlees aan schijnt te zitten. Ja, maar de voedselbank betaalt er helemaal niet voor, neem ik aan. Nee, nee, nee maar goed, anders worden die beesten denk ik afgevoerd. En ze worden niet alleen uh, geschoten, ze worden ook vergast. Ja, dat heb ik ook inmiddels uh, begrepen. Ja. Want het, is eigenlijk, uh, het valt niet mee om gans te zijn, moet ik zeggen. Nee, nee maar nee. het schijnt hier in Noord-Holland en vooral in de omgeving Schiphol... dat uh, er continu maar steeds meer bijkomen. Wat zei je? Dat er steeds meer bijkomen? Ja, dat er steeds meer ganzen bijkomen, dat ze <laughs> zich zo gigantisch voortplanten. De ganzen zijn eigenlijk de konijnen van de lucht. <laughs> ja, serieus, serieus. <laughs> ja, en is dat op... een... hoeveel, hoeveel kleine, ja, dat weet je ook niet... Ik nee, ga ze, nee, ik, ik ga ze even nog even interessant doen. vinden, die ganzen nu. Ja, maar ik, ik, ik zou wel eens aan mijn oom kunnen vragen, want ja. die mevrouw die wou een gans eten, of hem misschien eens een keertje ja. eentje op kunt sturen. maar ik Opsturen weet niet, ik ook. Niet om het postpakket naar die mevrouw op te sturen. Je doet het nog ook. <lacht> <lacht> ja, dus, dus nee. misschien, misschien moeten we even langs, uh, of tenminste even bellen met de voedselbank in Noord-Holland. Ja, zeg, of ze als alsjeblieft één gans op mag halen. <lacht> Ja, we er niet eentje op kunnen ja, ik kan het ook alleen opsturen, maar ik durf het niet echt Nou, op. ik vind ja, opsturen, past. ja, en dan nog via de luchtpost ook zie je, zeker. Nee, ik vind opsturen, vind ik, nee, dat gaat te ver. Ik vind, je gaat geen ja, dode, ja, dode, ja. dode gansen. Bovendien kunnen die niet door de brievenbus. Maar, ja, en ik zal iemand, ja. Ja, maar, maar als oh. zij zo graag gans wil, dan kan ze zich misschien even melden bij de voedselbank. En vragen van, goh, is het misschien mogelijk om er eentje, toch? Ja, om er eentje op te komen halen. Ik ja, zal, ik, ik weet zal niet, ik zal niet waar, de, waar uh, Helene woont. Maar... Ja, weet ik ook niet. Ik, uh, ik zal nog wat grappig vertellen, dat hoor ik ook van mijn oom. Ze schijnen ook die ganzen te tellen, hè? Hier in de buurt. Dan gaan ze met allerlei groepjes <laughs> dus naar die ganzengebieden toe en dan gaan ze ze echt tellen. Ja, je lacht erom, maar is... je ja. hebt, ook... hebt onlangs weer de Nationale Vogelteldag gehad, hoor. <laughs> ja, serieus? Ja. Dus ik... <laughs> Nou, kijk, dat, je, dat, je, dat je bijvoorbeeld schapen gaat tellen, dat kan ik nog begrijpen. Ja, maar, maar dat, dat, dat is om in slaap te dan. vallen. Maar <laughs> je telt geen ganzen om in slaap te vallen. Maar je moet toch, je moet toch weten op een gegeven moment hoeveel ganzen er nog zijn? Dat is, dat uh, ja, en het blijkt het, het dus dat het steeds meer worden. En dat, uh, ja, ook weer zoiets. Uh, maar goed, dat is de natuur waarschijnlijk. Hè. Dat is wel raar, ja. Ja. Maar het is, het, het, het, het, wat ik ook raar vind, is inderdaad dat, uh, dat het er meer worden. Dat vind, ik weet ja. niet hoeveel, ga, hoeveel kleine gansjes de gemiddelde gans voortbrengt. Maar dat is. Ja, nee. uh, nou, ja, goed. Dat. De, de, de, zo, en zo levert altijd ieder antwoord weer nieuwe vragen op. Maar dankjewel, Kevin. En ja, uh, de groetjes aan je oom die bij het journaal was. Jef journaal. Ja, okay. ja. Doei. Doei. 0800-1121. Uh, Wouter? Ja? Je was even ja. achter in de kamer, hè? Daar ben ik. Ik begrijp het wel. Het is lang wachten vannacht. Ja, het was lang. Wacht, een ja. momentje, momentje. Ja. Ik zit even mijn radio. Ja. ja. Hallo. Dag, ik ben Wouter. Dag Wouter, ik ben Astrid. Je, je kent me wel. Ja. Van drie weken geleden. Maar, maar... <laughs> je kent me wel maar... van drie weken geleden. Dat is echt een mooie ja, binnenkomer. Wat kan ik voor uh, je doen? Ik, ik, ik, ik woon bij Willem. Oh, die Wouter. Hoe is het Google, met Willem? Koekel Wouter. Is, euh, Wouter, is Willem nog wakker? Nee, die ligt te slapen. Echt waar? Die, die heeft wel zijn radio aan. Wat hebben jullie gegeten vanavond? Wij hebben uh, zoutvlees vlees gegeten en zouten zoute soep. Met z'n tweeën? Ja. En wie heeft het zouten vlees en de zouten soep gekookt? Uh, ik. Ik heb wel het gevoel, Wouter, dat jij uh, meer in het huishouden doet dan Willem. Dat denk ik ook, ja. Maar als ik nu Willem aan de telefoon zou hebben en ik zou hetzelfde zeggen... zou hij waarschijnlijk ook hetzelfde antwoord geven. Nou, dan zou hij het misschien nog proberen te ontkennen. Ja, dat zou kunnen. Maar wat uh, kan ik voor je betekenen, Wouter? Nou, ik heb een vraag vanavond. Omdat ja. ik, uh, ik denk van, ik, ik ben Google Wouter, dat wil ik toch niet zijn. Dat wil je even goed maken. Hè? Ja. ja. Dus heb ik vanavond een vraag. Ja. En die vraag is nogal ingewikkeld. En ja. uh, die, houdt, die houdt twee dingen in. Uh, water en zout. Oh. Ja? ja. En het water houdt in... water, het goedkoopste medicijn ter wereld. Oeh. En ja. dat is mijn vraag. Hmm. Waarom ontkent de medische wereld nog steeds deze vraag? Uh, en dat is dus een boek wat in de jaren... 80, 90 is geschreven, volgens mij, ja. door een of andere moslim. Oh. En uh, dat is een boek van 200 pagina's. En die zegt dus gewoon, als je water drinkt mm. en heel veel water... Ja. Dan, um, even kijken, dan, dan kan je de meeste ziektes nummer 1 voorkomen. zeker mm -hmm. genezen. Oh. Ja. Nou, het is wel zo dat je natuurlijk dat er heel veel mensen bijvoorbeeld in de derde wereld gered kunnen worden met water. Dus wat dat ja. betreft is het wel een mooie. Ja. ja. En bijvoorbeeld een astma. Ja. Is daar heel goed mee te bestrijden. Echt waar met water? Met water. Hmm. Ja. ja. je zegt. Hmm. Mm hmm. Lees het boek. Oh ja. Dan is het waar. Maar Wouter, wat is nou eigenlijk je vraag? Nee, mijn vraag is dus... Ja? Waarom, waarom wordt het ontkend door de medische wereld? Dat is één. En nummer twee... ik uh, persoonlijk heb ik... Uh, ik heb mezelf even onderzocht... en ik heb ook problemen. Oh. En ik ben dus aan een watertherapie begonnen. Ja. Deze watertherapie. En dus ook een zouttherapie. Ja, vandaar de zoute en, soep. Nee, nee nee, oh. nee, nee, nee. Je maakt er een geintje van. Mag nee. ook. Mag ook. Je ja, nee, zit eerst te vertellen dit. dat je zout, vlees en zouten soep hebt gegeten. Dan zeg je, ik, er zit zout-therapie. de therapie. Ja. Nee, maar uh, zout is dus... Uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Um, je hebt natriumzout en je hebt kaliumzout. Ja. En iedereen krijgt natriumzout. Keukenzout. Goed. Wouter? Ja? In principe duurt dit programma maar vier uur, hè? Nee, maar ik ben bijna klaar. Oh, oké, okay. ja. Nou, dus die combinatie. Waarom wordt het ontkend? Ja. Nog steeds. Ja. Terwijl de hele medische wereld, farmaceutische wereld, weet het. Oh. Nummer 2. Ja. Kadiumsout. Ja. Heel veel mensen zijn uitgedroogd, terwijl ze het niet weten. Ja. En dus, als je dat kadiumsout neemt... Ja. ...en water... Ja. Dan droog je dus niet uit. Oh. En dat is mijn vraag. Waarom is die ontkenning? En dit, dit is een hele wetenschappelijke vraag hoor. Oké, okay, dus <laughs> wat ik eigenlijk moet vragen is: waarom de watertherapie en het gebruik van kariumzout niet veel uh, uh, uh, meer toegepast worden? Ja. Dat wil je wat? eigenlijk weten. Want hij kost dus helemaal niks. Nou, en als je nee, een potje zout. Ja, een portje zout. Ja. En je hebt dus uh, zout uit de Himalaya. Ja. En dat kost uh, 7 euro per kilo, hoor. Dus dat, oh. is, niet, dat is niet voor niks. Kun je, best lang, kun je best lang van eten, van een kilo zout. Ja, kun je heel lang van eten. Ja. Ja. Nou, ja. Wouter, ja. Ik, uh, ik je vraag is gesteld. Ik zeg 0800-1121. Ik ga op zoek naar antwoorden. Oké, okay. ik goedjes, hoop nog wat te horen. goedjes en Willem, hè? Zal ik het zeker Niet, niet nu meteen. Wat nee, hij slaapt. Nee. Ja, precies. Niet wakker maken, maar morgen. Oké, okay, is goed. Dag. Doei. Doei. Het liedje blijft dat toch. Brooke Fraser heet ze. En het liedje heet There's Something in the Water. 0800 1121. Dat is het nummer voor vragen en voor antwoorden. Harry. Goedenavond, dames. Hallo. De aanhouder wint. Ja, het is een kwestie van door blijven bellen. Ik weet het. Het is verschrikkelijk. Nee, je hoeft je niet te exerceren. Dat is een groot compliment. Ah, ja, dat is ook zo. Ja, maar, maar ik vind het heel zo mooi, vervelend. En heel... Jullie hebben er een heel mooi en een heel populair programma van gemaakt. Dat dan weer wel, hè? En een groter compliment kunnen jullie niet krijgen. Nou, het is zo, want mensen zeggen heel vaak tegen mij... midden in de nacht bellen er dan wel mensen. En nou, ja. ik moet zeggen, daar kan ik geen nee op zeggen. Nee. nee. Daar kun je volmondig ja op zeggen. Precies. En wat kan ik voor je doen, Harry? Ik heb een tip. Oh. Jullie hebben, uh, die, band, die meneer Ben, die vroeg om een gezellig dansplaatje. Dan hebben jullie twee vrij klassieke nummers gedraaid. Oh ja. Mochten jullie ooit nog eens de behoefte hebben ooit? om een gezellig dansplaatje te draaien, ja. dan heb ik een tip voor u. Oh jee. Ja. ja. Sail along, silvery moon van Billy Vaughn. Sail along, silvery moon van Billy Vaughn. Met V-A-U-G-H-N. En, en wat is het toch dat je dat liedje, want ik hoor aan je stem... Dat je, er, dat je er gewoon heel betrokken bij bent, bij dat liedje. Ja. Nou, euh, ik ben iemand de jongste. Oh. Ja. Want hoeveel en, jaar ben je dan? Ik ben 66. Oh, joh. Ja, maar euh, jullie zeiden iets van, wij proberen toch uh, tot 40 muziek te draaien. In de jaren 50-60 was dit een hele grote top. Hit. Oh, kijk, dat is mooi. Oh. Dat komt goed uit, inderdaad. Ja, het lastige is ook, um, ik, ik probeer altijd liedjes te draaien die aansluiten op het gesprek. Ja. En als ik dan, in de, terwijl ik aan het praten ben, probeer ja. ik na te denken over liedjes die passen bij het gesprek. Ja, dan denk je toch vaak aan de tekst. Ja. Want het is, ik bedoel, maar ik zou natuurlijk als mijn kennis van de uh, instrumentale muziek wat groter was, zou ik natuurlijk bij een gesprek over bijvoorbeeld de maan of over goud en zilver ook ja. aan Sail Along Silvery Moon kunnen denken. Ja, maar weet u wat het probleempje wat ik vond? Nou. U hebt twee hele mooie stukjes muziek gedaan. Maar hij wilde juist iets gezelligs. Maar het duurde zo lang, hè? Het duurde wel heel lang, het hè, Het duurde de heel lang. En, en, en dan zitten heel veel mensen op de lijn die jou toch ook graag... Misschien wel eens feliciteren of willen spreken. Ja, nou, de feliciteren en, hoeft en, niet, maar komende, nee, nee. ik moet antwoorden op de vragen hebben, want dat is het ja. hele principe van dit ja. programma natuurlijk. Ja, dat weet ik ook, dat weet ik ook. Ja. Maar je hebt je best gedaan. <laughs> ja. Maar uh, mochten jullie daar ooit nog eens de behoefte aan hebben, denk aan dit nummer. Ja, maar Harry, ik heb al heel vaak gezegd: als je over muziek praat, als je ja. erover praat met elkaar, mm. dan wil je het gewoon graag horen. Ja, misschien komen ze ooit nog een keer van pas. Het, het is maar een tip. Dankjewel. Graag gedaan. Mm. Ik vond het een uh, mooi moment voor Billy Vaughn en Sail Along Silver Moon. 0800 1121 over vragen en over antwoorden. En um, daarvoor is dat nummer beschikbaar. Um, Hans. Ja. Hallo. Ja, hallo. Hi. Hi. Zeg het maar. Ja, ja ik had vorige week uh, gebeld. Ja. En daar had ik de vraag. Uh... De Boulevard of Broken Dreams had ik uh, ingelegd. Ja. En, uh, maar daar hebben we niet echt een antwoord op gekregen. Oh, jawel. Oh. Ja, hoor. Ja, nou, daar ga je. Dan wil je natuurlijk ook het antwoord horen. Ja. Ja, ik heb een geheugen als een zeef. Maar volgens mij was de strekking... dat de Boulevard of Broken Dreams is, dus, is in uh, Los Angeles. En um, dat is dus een plek waar heel veel acteurs naartoe komen... en die gaan dan naar die straat. Want het is onder andere dat de, ah. de straat waar die sterren liggen. Ja. Die in, in die buurt. En wat er in die buurt gebeurt... is dat iedere willekeurige Henk en Ingrid... die op twintigjarige uh, leeftijd denkt... van ik ben de beste acteur van Amerika... die gaat daar wonen en die eindigt dan... Als veerster of serveerder in, in een van de he, heleboel uh, kroegjes en restaurantjes en dergelijke. Waar ze dan allemaal weer collega's aan het bedienen is. Die ook allemaal denken dat ze de beste acteur of actrice van Amerika zijn. En dus is het een, een eigenlijk een hele wijk van gebroken acteerdromen. Aha. Ik weet niet of het waar is, maar dat is het verhaal wat kwam vorige week. Oké. Okay. Maar toen was oh, je denk nou ja. net even in slaap gevallen. Ik ben bang van wel. <laughs> Nou, dat is mooi. Dan heb je en geslapen en een antwoord op je vraag. Ja. Maar goed, hoe dan ook, je wordt trouwens wel een stuk populairder bij ons op de dialyseafdeling. Want ik zit constant een en ander te vertellen. Ja. Je bent reclame ja, aan het maken ja, terwijl ja, je ja, bij de dialyse ja, zit. Nog, ja. Ik zei vandaag ook tegen, die, uh, tegen een arts die daar ook tegen zijn directeur is. Die zei, heb je onze naam genoemd? Ik zeg, dat heb ik niet gedaan. En toen kreeg je straf. Nee, dat niet, nee, oh. dat niet. Maar noem dan even de naam. Dianet. Oké, okay. is dat goed, Volk? Ja, ik vind het op zich wel, ja. Oké, okay. nee, dat is ja. belangrijk. Ze zorgen goed voor je tijdens de dialyse. Ja. Oké. Okay. Nou, Hans, ik ga door. Ja, oké. Okay. Dank je wel, hè. En succes. Ja, jij ook. Hoi. Ja. Maarten. Hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Zeg uh, het even. eerst maar. Ja, uh, dank je wel. Maar is het... En ik heb een tip voor je, ook nog eens een keer. Ja. Maar die zal je kort, houden, leg een database aan waarin je alle antwoorden opslaat. Uh, dan krijg je niet meer dat mensen twee keer dingen gaan vragen. Nou ja, ik vind het aan de ene, dat lijkt me heel uh, fijn om te doen. Maar ik weet niet of je hebt meegekregen dat ze behoorlijk aan het bezuinigen zijn bij de publieke omroep. Ja, maar dus je zo... hebt wel een ket. En dan zeg je toch tegen van jongens, als er een vraag beantwoord is, zet hem even op een, uh, op een site. Ach, dat zou ik toch prachtig vinden. Maar ik ben al zo blij met al die mensen die inderdaad nachtzuster.net voor me bijhouden. En in ieder geval ja. de vragen op een rijtje zetten en de muziek ook nog bijhouden. En uh, ook nog uh, af en toe wat feedback geven. Dat ik wil niet vragen om nog meer. Het is al allemaal liefde werken uit papier. Maar we, weet je, we zitten nu in de magere jaren... als de vette jaren weer komen bij de publieke omroep... dan gaan we daarin investeren. Want het lijkt me inderdaad fantastisch... om een database op te bouwen van uh, vragen en antwoorden. En dan kan ik ook zo... dan wil ik de geluiden er ook bij. En als iemand dan met een vraag komt die alles gesteld is, dan kan ik gewoon het antwoord weer aanzetten. Het zou toch mooi zijn, hè? Ik zit tegen mezelf te praten, geloof ik. Ben je er nog, Maarten? Maarten is weggevallen, dat is jammer. Want dat was op zich wel een goed idee waar hij mee kwam. 0800 1121 Marleen. Ja, Svit. Hallo. Volgens John Doesburg, Pipi Langkous. Maar laat dat maar gaan. Oh jee, ja, want uh, nu gaan we, we een... wel heel, heel erg ja, zijwegen in. Ik heb een ja. muzikale vraag over ja. de blues. Oh, wat wil je vragen over de blues? Ja. Uh, mijn vraag is, waarom blauw? Kijk, oh. ik weet wel dat je de blue note hebt, dat is in mineur... Ja. Maar dan denk ik, waarom niet? Black. Oh ja. Ja, en ik heb het aan de muzikant gevraagd. En hij ze zei, ja, dat is uh, de blue note, zo noemen we dat, uh, wat in mineur is. Toen dacht ik, nou ja, een beetje te ver gedacht. Uh, black, misschien racistisch. Maar ik weet niet of dat in die tijd al was. Nou, en, uh, raci racisme is niet van onlangs, hoor. Nee, nee, nee, nee. Maar ja. in die tijd, hè, omdat ja. de blues natuurlijk al lang uh, is. I'm feeling blue en uh, singing the blues and, uh, I'm feeling blue. En uh, ja. waarom blauw? Waarom blauw? Waarom voel je je blauw als je als ja. je een beetje depressief bent? Ja. Hmm. Ja, misschien dat iemand zegt, ja. Ik bel even je terug. Moet het, ik... Oh. Ja, hartstikke goed. Ik hoor Maarten op de achtergrond al ja, mompelen klok. dat hij terugbelt. Nou, ja, hij is weer wakker. Even weer wachten, Maarten. Maar het, fijn dat je er weer bent. Ja, want ik heb nog één minuut. moet zo naar het nieuwsplaatje draaien. Disco, ha, huh, toestanden. Ja, Marleen, uh, waarom, uh, waarom Blue in de Blues en uh, Feeling ja, Blue? Nou, maar dat ja. mensen niet gaan zeggen. Ja, nou ja, ik moet toch een naam hebben, weet je wel? Zoiets. Nee, hey, maar dat zeggen mensen echt niet. Dat weten. Ja. En over uh, dat water. Ja. Uh, te veel aan water dat uh, kan super slecht zijn hè ja dat verdunt je bloed hè je moet ook niet te veel water drinken nee je nee. kan je, zelf je lijf vergiftigen ermee. Ja. en kalium ja. dat zit in uh, tomatensap oh en neem je rond de flesjes uh, uh, Homeopathisch is dus ook alleen maar water, dus dat, dat helpt ook niet. Nee, dat is bijna helemaal water, maar er zit dan een klein procentje Ja, van nee, het, nee, nee, dat ja. kunnen ze nooit, hebben ze nooit kunnen onderzoeken. Okay. Okay. Want ze gaan dat ook veranderen, hè? dat het niet voor de maag is en voor wat dan ook. -ok, omdat het uh, niet deugt. Ja, nou dat is weer een heel ander verhaal. Maar ja, Marleen, ja, ja, we ja, gaan door. naar het nieuws. Maar dankjewel en ik ga op zoek naar een antwoord voor de je. Antwoord. Ja, de blues. 0800-1121.